1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Aanslagen in het zuiden van Israël. Beurzen duiken opnieuw in het rood. En de pauze is aangekomen in Madrid. Zonnig en plaatselijk een bui. Het is rond 20 graden in het noorden, 26 graden in het zuiden van het land. Vanavond volgen meer buien. Die vooral in het zuidoosten en oosten stevig kunnen uitpakken. Dat betekent onweer, hagel en windstoten. Morgen opnieuw zon, maar vooral het weekend. Dat wordt zonnig en warm. Bij een serie aanvallen op Israëlische bussen bij de grens met Egypte... zijn volgens de Israëlische televisie verschillende doden gevallen. Volgens andere bronnen zijn er vijf zwaar gewonden. En ook worden mortieraanvallen vanuit Egypte gemeld. In de buurt van de stad Eilat, bij de Egyptische grens, werden kort na elkaar twee bussen beschoten. Eén bus werd gevolgd door een auto, waaruit een paar mannen met automatische wapens stapten. Zij openden het vuur op de bus, waarna een vuurgevecht met Israëlische militairen ontstond. Militairen zetten de achtervolging in op de bus. Zometeen meer details hierover in onze uitzending. Een gesprek met de correspondent ter plaatse Sander van Hoorn. Nu eerst naar de financiële markten. Daar is vandaag weer de twijfel toegeslagen onder beleggers. Belangrijkste Europese beurzen die staan tot 4% in het rood. Financieel redacteur André Meijema, André, het ging net goed. Wat is de stand van zaken op dit moment? Ajax verliest op dit moment 2,3 285 punten. De beurzen van Frankfurt, Parijs en Londen zijn allemaal zo'n 2 tot 4 lager. Omzetten zijn niet groot, dus geen sprake van paniek op iets dergelijks... maar wel winstnemingen na een paar dagen van stijgen... koopjes zagen die de markt weer verlaten. Maar de stemming op de beurs is, is, is zwijverend, wisselvallig. Men heeft geen enkele overtuiging welke kant ze op moeten. En uitgerekend vandaag is het op de kop af zes maanden geleden... dat de Ajax dit jaar op de stand stond. Hm. Namelijk op 374 punten, nu op 285, een verschil van 25. Ja, dan ging het langzaam, maar zeker weer een beetje beter de laatste dagen. Stijgende licht, stijgende koersen. Maar nu in één keer weer uh, een andere stemming. Ja, de, de, de aanhoudende zorgen blijven over de schuldencrisis natuurlijk. De Amerikaanse centrale bank, de FED bijvoorbeeld, liet vandaag weten dat ze bang zijn... dat de Europese schuldencrisis uh, via Europese banken die actief zijn in de Verenigde Staten... overslaat naar de Verenigde Staten en daardoor het Amerikaanse bankensysteem zou kunnen besmetten. Alles is met elkaar verknoopt, is wel uh, gebleken. En daarnaast hebben we natuurlijk de zorgen over de dalende economische groei uh, de overhand zoals deze dagen weer. Want Lagere economische groei vertaalt zich in afnemende bedrijvigheid... minder omzet, minder winst voor bedrijven... en dus ook lagere verwachtingen bij de beleggers... Ja. over die bedrijven op de beurs. Dus dalende beurskoersen, want ze verkopen de boel. Bankaandelen gaan vandaag weer hard onderuit. 3 tot 5 procent. En ja. zorgen over de economie. Ook uh, in andere sectoren natuurlijk. Werkloosheid loopt op. Consumentenvertrouwen zakt weer. Ja, alles uh, gaat onderuit. Uh, de, alle signalen zou je zo kunnen zeggen, die staan allemaal op, uh, op oranje of rood. En dat geldt dus niet alleen maar voor de financiële sector... maar ook voor de rest van de economie. Want uh, zoals gezegd, die auto-industrie uh, krijgt nu bezig. Klappen. Joost hm. moet weten waarom dat niet op is. is. Er is geen ontwikkeling geweest, maar men kijkt naar allerlei sectoren. En zomaar staat er een aandeel vast van, van Fiat wordt 7% lager... en van Volkswagen 4% lager. Ja, zo gaat dat op z'n dag. André Bijnema, dank Paus Benedictus is een uur geleden aangekomen in Madrid. En daar zal hij de wereldjongere dagen bij wonen. Niet iedereen is uh, blij met hem. Gisteravond was er in de Spaanse hoofdstad nog een grote demonstratie. Mensen die zeggen dat het bezoek van de paus aan Spanje veel te veel geld kost. Op het vliegveld stonden veel mensen om de paus te verwelkomen. Hij is uh, met groot ceremonieel onthaald en ontvangen... door de Spaanse koning Juan Carlos en zijn vrouw, koningin Sofia. Ja, muziek en gejuich voor de paus. Die hield na aankomst een korte toespraak, waarin hij verwees naar de slechte economische situatie in Spanje. Stak vooral de jongeren hard onder de riem en hij zei dat ze niet alleen staan en dat ze toch een mooie toekomst voor zich hebben. Pero no, no están solos. Muchos comparten sus mismos propósitos y por entero de Cristo die hebben een futuro voor het Ja, Dan terug naar Israël. Serie aanvallen daar in het zuiden, bij de grens met Egypte, op Israëlische bussen. Aan de lijn nu onze correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, wie kunnen er achter zitten, achter die aanslagen? Er drie mogelijkheden. Kijk, als je ervan uitgaat dat uh, de aanvallen uit de Egyptische sinai -e woestijn komen... en die weg waar de aanslagen gepleegd zijn, die loopt echt op de grens ongeveer. Er zijn er drie mogelijkheden volgens de Israëlische media. Eén uh, is Egyptische militairen die daar wachttorens hebben, ook op die grens, langs die weg. Uh, tweede mogelijkheid is dat er uh, Palestijnse groepen uit Gaza zijn gekomen... Uh, die redelijk makkelijk via die tunnels natuurlijk naar de Sinai-woestijn komen en daar vandaan ongezien richting de grens met uh, Israël kunnen komen. Maar de meeste speculaties die wijzen er toch op dat het uh, internationale terroristische groepen zouden kunnen zijn. Al-Qaeda-achtige groepen die vanuit Afrika, Saoedisch, eiland redelijk eenvoudig naar de Sinai-woestijn kunnen komen en daar dus ongezien naar de grens met, Egypten, uh, met Israël. Ja, want, want wat is er gebeurd? Dan zouden mannen daar in een auto achter een bus hebben aangereden, uit zijn gestapt en die bus hebben beschoten met, met automatische wapens. Klopt, en daar zijn ook de gewonden bij gevallen. Op dit moment is er alleen sprake van uh, gewonden. De tweede autobus die zou uh, ook beschoten zijn... maar dan uh, van over de grens. En er zijn op dit moment nog steeds berichten... dat er uh, vuurgevechten plaatsvinden... tussen Israëlische militairen en uh, groepen met mannen, gewapende mannen. En volstrekt onduidelijk op dit moment is nog... of dat op Israëlisch grondgebied plaatsvindt... of dat die gevechten daadwerkelijk over de grens heen gaan. Oh. Nogmaals, die uh, weg nummer 12 tussen uh, Beersheva en Eilat, de Badplaats... dat is een weg die letterlijk op de grens loopt. Ja, ja en, en die grens die wordt dus uh, ja, niet zo, uh, zo al te best bewaakt dan? Die wordt van beide kanten wel bewaakt. Zeker op dit punt waar die uh, weg er zo lang uh, langs loopt. Maar het is een lange grens. Het is een grens die ook naar het maatje wat meer naar het noorden gaat minder goed bewaard wordt, die ook niet overal een hek heeft. Want ja, het zijn twee woestijnen, dus er is een hoop zand. Op sommige plekken is het zand gewoon over het hek heen gemaakt. Het komt van het punt van zorg. Er is wel vandaar ook dat ze uh, al een tijd geleden hebben aangekondigd... dat ze dat hek verder gaan uitbreiden, juist om dit soort dingen te voorkomen. Ja. Stel dat het een, een, een inderdaad internationale terroristen zijn die, die dit uh, hebben gedaan. Is er dan reden waarom dat juist op dit moment zou gebeuren? Ik zie nog niet echt een reden dat het ergens mee zou samenhangen. Eerder heb je al gezien met bijvoorbeeld raketten die op eilat zijn afgeschoten, dat het meer de gelegenheid is die het moment bepaalt. En ja, afhankelijk van wie erachter zit, want nogmaals, er zijn meerdere mogelijkheden, kun je gaan kijken of dat met iets anders te maken heeft. nog hoor ik daar bijvoorbeeld geen speculaties over, over het moment. Oké. de van Hoorn vanuit Tel Aviv, dankjewel. Dit is het NOS Journal. met Dorald Megens. Radko Mladic is in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag geopereerd aan een liesbreuk. De van oorlogsmisdaden verdachte oud-commandant van de Bosnische Serviërs is gisteren opgenomen, heeft zijn advocaat gezegd, en gaat morgen terug naar zijn cel. Gisteren werd bekend dat de aanklagers de zaak Mladic willen opdelen. Ze willen eerst de massamoord in Srebrenica behandelen en daarna de andere aanklachten. Daarbij speelt mee dat Mladic vanwege zijn zwakke gezondheid lang proces mogelijk niet aan kan. Het aantal treinen dat gebruik maakt van de Betuwe-route is in de eerste helft van dit jaar met 50% toegenomen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Dat heeft de exploitant van de Betuweroute bekendgemaakt, Keyrail is dat. Woordvoerder Annemieke Hol. Nou, het gaat goed met de Betuwe-route. In de eerste helft van 2011 hebben er 50% meer goederentreinen over de Betuwe-route gereden dan in 2010. Op dit moment rijden er rond de 500 treinen per week over de Betuwe-route. Ja, en de groei heeft te maken met nieuwe vervoerders... die actief zijn geworden op die Betuwe-route, En ook worden er meer kolen en erts per spoor vervoerd. Ja, wij zien een uh, toename in uh, het bulksegment, in de bulktreinen. Dat uh, heeft met name betrekking zeg maar, op het uh, kolenvervoer... En daarnaast zien wij ook een uh, verschuiving van treinen... die in het verleden over het uh, overige spoorwegnetwerk in Nederland reden... zoals de Brabantroute naar de Betuweroute. Nou, ondanks de toename van het aantal treinen met 50 procent... is die Betuwe route nog altijd niet rendabel. Om ons uh, oorspronkelijke businessplan voorzag... in uh, een rendabele exploitatie van de Betuwe route eind 2013. Op dit moment uh, uh, zitten wij conform onze prognoses... Uh, de betuweroute is ongeveer het bij een aantal treinen van de 800 à 900 treinen per week. Uh, de verwachting is uh, dat dat ergens eind 2013 uh, zal plaatsvinden. Ja, de betuweroute loopt van Rotterdam naar Zevenaar. werd in 2007 in gebruik genomen en heeft in totaal 4,7 miljard euro gekost, woorden de exploitant keyrail woordvoerder Annemieke Hol. De gemeente Goes heeft het auto- en motorevenement All American Sunday afgelast. Burgemeester Verhulst is bang voor confrontaties tussen leden van rivaliserende motorclubs. Het advies van de politie was duidelijk, dat is heel goed bekeken, dat is ook landelijk uh, bekeken. En uh, het risico is aanzienlijk. En aanzienlijk is voor mij te veel om het evenement door te laten gaan. Al maanden worden motorevenementen verspreid door het hele land afgelast. Uit angst voor ongeregeldheden.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 Dit jaar bestaat de achternaam in het land precies 200 jaar. Napoleon dwong onze voorouders toen om met een achternaam te komen bij de burgerlijke stand. En vandaar dat we nu met zulke namen zitten opgezadeld. Verslaggever Jessica van Spengen ging langs bij een namenonderzoeker die er zelf over kan meepraten. Goedemorgen. Dag. Gerrit Bloothoofd. Een opvallende naam, Bloothoofd. Ja, de familie dacht altijd van, nou, dat zal Napoleon wel gedaan hebben. Ik ben als uh, jongen van 14 al naar het archief vertrokken... omdat ik dat wel eens wilde weten. En toen kwam ik erachter dat al in de 17e eeuw... er een stamvader uh, bloothoofd was. Zou het kunnen zijn dat een van uw voorvaderen de kaal is geweest dan? Het kan ook zijn dat hij zonder hoed was, maar we hebben... Nou, toen tien jaar geleden is er een familiereunie gehouden... van heel veel bloothoofden. En nee, niet dat kaalheid overwoog. Hoe zijn de namen eigenlijk ontstaan? Omdat we elkaar kon, wilden konden vinden. Dus uh, je moet uh, kunnen identificeren. Nou, zo rond het jaar 1000 uh, moest het de vadersnaam erbij. Vanuit het zuiden kwam het gebruik om er nog een familiename toe te voegen. En vooral de adel, die had dan bezit. Nou, ja, daarna werd het deels mode en deels ook noodzaak... omdat je in de steden zoveel mensen bij elkaar hebt. Napoleon heeft er eigenlijk voor gezorgd... Dat we allemaal een achternaam kregen? Ja, die heeft een wet uitgevaardigd dat dat moest. Omdat die geld wilde in een via belastingen en je wilde weten wie je inwoners waren. Nou, dat waren vooral de rijkeren natuurlijk. En de armeren wilde je weten omdat je daar je soldaten uit kon recruteren. Sport. Met voetbal, AZ speelt vanavond voor een plaats in de groepsfase van de Europa League tegen Arles Soens. De trainer van de Noorse ploeg Rekdaal zal er niet bij zijn vanwege ernstige familieomstandigheden. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek is er wel bij en hij waakt voor onderschatting tegen de minder bekende Nooren. Maar, maar dit is toch een ploeg die ook in de eredivisie gewoon in het linkerijtje kan spelen. Mm. Daar hebben ze het materiaal voor. En, uh, dus in die zin moet je dat niet onderschatten. Hè? Want uh, ook AZ moet gewoon uh, uh, uh, voetballen naar zijn kwaliteiten. Want als dat niet doet, dan, uh, dan kun je ook van iedereen verliezen. Het duel tussen Alessons en AZ begint om 7 uur. Flitsen van die wedstrijd zijn te beluisteren hier op Radio 1. Vanaf 9 uur speelt PSV tegen Ried in Oostenrijk. Trainer Jan olde Riekerink heeft een vijfjarig contract getekend bij de Chinese Voetbalbond voormalig hoofd van de jeugdopleiding van Ajax, waar hij begin vorige maand vertrok... krijgt de leiding over het jeugdvoetbal en het Olympische elftal van China. Eerder werd de Spanjaard José Antonio Camacho aangesteld als nieuwe bondscoach van China. Michaela Krajicek doet vanaf volgende week mee aan de kwalificaties van de US Open. De Nederlandse tennister is toch op tijd hersteld van een polsblessure. Het Grand Slam toernooi in New York kan voor haar het eerste toernooi worden... onder leiding van haar nieuwe coach Erik van Harp is dat. En Reinder Nummerdor en Richard Schuil hebben de tweede ronde bereikt van het beachvolleybaltoernooi in het Finse Aaland. Deel uitmaakt van de World Tour. Het Nederlandse duo won eenvoudig van een tweetal uit Letland. Vorige week werd het duo nog derde op de EK. Dan is de verkeersinformatie bij de AWB Kees Quacks. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, De files die staan op de A9 na een brugopening richting Alkmaar vanuit Amstelveen verknopend. velze 3 kilometer richting Amstelveen vanuit Alkmaar, de Polderplein 2 kilometer. En een pechgeval op de A12. Arnhem richting Utrecht tussen Veneda en Maasbergen 4 kilometer. En de rechte rijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunt uit het nieuws. Bij een serie aanval op Israëlische voertuigen bij de grenzen met Egypte... zijn volgens de Israëlische televisie verschillende doden gevallen. Door onzekerheid bij beleggers staan de beurskoersen vandaag weer in de min... En de gemeente Goes heeft het auto- en motorevenement All American Sunday afgelast. De burgemeester is bang voor confrontaties tussen leden van motorclubs. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg. Het is sale bij Sens.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. FC Twente moet het al een paar weken stellen... zonder Nasser Charlie. die is uit de running vanwege knieproblemen... veroorzaakt door zijn o-benen. Meer voetballers hebben er last van. Is er een verband tussen voetbal en o-benen? Deel 4 van het radiodagboek van acteur Peter Blok, die vader is van twee dochters. En die zijn sinds kort het huis uit, mede door een van zijn liefhebberijen... Heeft hij zich altijd goed staande kunnen houden in dat meidenhuishouden? En, uh, ik vind zelf kleren kopen ook heel leuk. Ik ben een van de weinige mannen geloof ik, die dol is op winkelen. En ook in zijn eentje zelf gaat winkelen. Dan doe je me eigenlijk geen groter plezier dan, uh, dan dat. En dan straks in Stand.nl: de stelling de Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Uh, Rutte moest diep door het stof. Gisteren in het debat. Maar uiteindelijk heeft de Tweede Kamer hem vergeven dat hij verwarring heeft gesticht over de Europese hulp aan Griekenland. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren namen geen genoegen met Rutte's uitleg en dienden een motie van afkeuring in. Maar die werd verworpen. Stelling dus. De Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. FC Twente moet het dus voorlopig stellen zonder sterspeler Nasser Chadley. Ook tegen Benfica in de voorronde Champions League kon die van de week niet meedoen. De Belg is al een tijdje uit de running vanwege knieproblemen. Die zijn ontstaan door zijn O-benen. Chudley is niet de enige met O-benen op het voetbalveld. Denk maar eens aan Willem van Hanegem, Jan Wouters, Romario en ook Ryan Giggs. Allemaal mannen met niet bepaald rechte benen. Is er een verband tussen o-benen en voetbal? En Lunch vraagt zich dus af waarom hebben zoveel voetballers o-benen? Ik praat erover met professor Johan Bellemans, orthopedisch chirurg in het UZ in Leuven. Dag meneer Bellemans. Goedemiddag. Allereerst, wat zijn eigenlijk o-benen? Ja, o-benen, het, het hoort zich hetzelfde. O-benen heb je wanneer je benen in de vorm van een o staan. En de omgekeerde afwijking bestaat ook. En dat noemt men x-benen. Ja. En dan staan de benen in x-stand. Maar hoe ontstaan ze? Ja, uh, dat, is, uh, dat is een intrigerende vraag. Uh, en eigenlijk weten we het antwoord daarop uh, pas sinds, uh, sinds een jaar of tien. O-benen ontstaan eigenlijk omdat het been scheef groeit. En uh, nu hebben we inderdaad gezien dat uh, bepaalde sporten... meer aanleiding geven tot dergelijke scheef groei dan andere. En voetbal is, uh, is uh, met kop en schouder de sport waarin we dit het meest voortreffen. Maar op welke leeftijd ontstaat dat ongeveer bij iemand? Ja, dat hebben we onderzocht. Want er is, er is het verhaal van het kiepen en het. Hè. We zouden kunnen denken dat, uh, dat jongens met o-benen uh, voorbeschikt zijn of, of goed geschikt zijn om goed te voetballen en daardoor uh, men meer voetballers met o-benen waarneemt. Maar het omgekeerde is waar. We hebben gezien dat uh, bij de jonge leeftijdscategorieën zelfs bij de, bij de topselecties, de selecties bij de topclubs, dat daar eigenlijk de frequentie van jongens met gewone benen eigenlijk even hoog is als de frequentie met o, als, als met o mm -hmm. Het is pas later in de jeugd, ongeveer rond de leeftijd van de groeispurt, zo 14, 15, 16 jaar, dat men echt uh, begint te zien dat die benen meer en meer scheef groeien. En ze groeien meer scheef bij degenen die meer sporten. Dus, dus laten we is... zeggen, onder invloed van het, van het vele sporten, bijvoorbeeld voetballen, wordt het effect uh, versterkt, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is zeker en vast zo. En we zien het trouwens niet alleen bij voetballen. We zien het eigenlijk bij alle impactsporten. En vooral bij monopodale impactsporten. Daarmee bedoelen we impactsporten waarbij er uh, redelijk wat activiteit in het spel of in de sport op één been wordt uitgevoerd. En natuurlijk, bij voetbal hebben we dat uh, zeer frequent. Uh, wanneer je getrapt wordt tegen de bal, dan sta je op één been en gaat dus uit volledige lichaamsgewicht op dat been gedragen worden. Ja, um, goed. Be, be, be, want laten we even dat voetbalvoorbeeld aanhouden. Dus zegt, gebeurt ook in andere sporten. Maar uh, bij dat voetbalvoorbeeld is het dus zo dat door die training en door het gewoon veel vaak te doen, door er voortdurend elke dag mee bezig te zijn, wordt het, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Ja, dat is zo. En dat, dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met de mechanische aspecten van de groei. Wanneer een kind groeit, dan uh, treedt die groei op op het uiteinde van de lange pijpbeenderen. En die groei die, uh, is onderhevig aan mechanische krachten. Zo weten we bijvoorbeeld dat bedlegerige kinderen, dat die, op het moment dat ze bedlegerig zijn, dat die snel groeien. Omdat er weinig compressieve belastingen op de groeielementen in het bot aanwezig is. Dus met andere woorden, compressieve kracht of belasting kan de groei negatief of positief beïnvloeden. Nu, bij normale dagelijkse activiteiten is dat geen probleem, omdat de groeischijf dan evenwaardig, zowel aan de binnen- als de buitenkant, belast wordt. Ja. Maar bij bepaalde sporten zien we dat de groeischijf meer aan de binnenkant en aan de buitenkant belast wordt, en dus meer vertraagt tijdens het groeien. ...aan de ene dan aan de andere kant. En daarom treedt er dus een kromgroei van de benen op. Ja. En opnieuw, dat zien we vooral bij sporten met monopodale belastingen. Ja. Dus bij belastingen op één been. Ja. Um, je zou denken dat belemmert voetbal is juist... ...maar ik begrijp dat het omgekeerde waar is, hè? Ja, ja dat is inderdaad zo. Uh, het omgekeerde is waar. Uh, er zijn verschillende elementen die, uh, die duidelijk bewijzen... ...dat uh, o-benen u voor beschikbaar maken om, om beter te sporten... Uh, Opnieuw, de, de verklaring daarvoor is mechanisch. Wanneer je een krom o-been hebt, dan komt hij eigenlijk automatisch uw uh, zwaartepunt boven uw steunpunt te liggen. En als die patiënt met, of die jongen met uh, een krom been op één been staat en dat been is krom, dan ligt het zwaartepunt precies boven het steunpunt. Bij iemand met een rechtbeen is dat niet zo. en Dat betekent dat de rompspieren en ook de bekkenspieren, de bekkenspieren eigenlijk moeten compenseren... Want anders zou je omvervallen. Ja. Dus de, de, de extra energie die vereist is om stabiel te staan op één been. Die hebben jongens met O-benen veel minder nodig dan jongens met een rechtbeen. Dus in andere woorden, ze, ze zijn, zijn energetisch bevoordeeld ja, ja. in het sporten. Ze zijn wendbaarder, zou je kunnen zeggen. Precies om dezelfde reden opnieuw, het zwaartepunt ligt automatisch boven hun steunpunt, waardoor je veel stabieler staat en veel wendbaarder bent. Ja. U, u bent, uh, Chatty is een Belg, hè? Marokkaanse Belg, hebt u mij eigenlijk wel eens onderzocht of niet? Nee, uh, ik ken zijn dossier niet, uh, moest ik het kennen zou het mij ook onmogelijk zijn om commentaar te ja, leveren publiekelijk. Nee, uh, maar, maar we zien wel heel veel sporters met, uh, met problemen secundair aan... aan uh, wat men noemt axiale deformiteiten, zo wil zeggen groeistoornissen. Ja. Meestal in de vorm van een O-been. Ja. Ja. Aan de telefoon is Jan van Hals, dat is de commercieel manager van, uh, van FC Twente. En manager ook algemene zaken. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat even over Chartley. Hoe is het eigenlijk met hem? Komt hij al snel terug? Ja, dat, dat weet eigenlijk nog niemand. We zijn nog steeds in afwachting. Hij heeft een, een aandoening aan zijn pees, begreep ik. En uh, Ja, dat is even afwachten. Ja. Um, even, ik zei even, de, even de beelden van jou al zelf als voetballer terug te halen. Uh, misschien ook wel een beetje o-benen of, of niet echt? <laughs> ja, dramatische o-benen. <laughs> Toch wel, hè? <laughs> Hoorde ik van mijn omgeving. Ja, <laughs> nou, het is geen nadeel, begrijp ik dus, van de professor. Uh, nee, inderdaad. En, uh, ik ben ook heel nieuwsgierig, hè? ik heb geen enkele wetenschappelijke onderbouwing uiteraard, maar ik, ik, het verhaal wat de professor hier schetst uh, uh, past wel bij mijn zelfbeeld wat ik heb geprobeerd te creëren uh, naar aanleiding van ervaringen uit mijn carrière, dat je wel een bepaalde exclusiviteit krijgt met, met o-benen, maar dat is puur visueel hoor. En dat zal ongetwijfeld ook te maken met de, met de enorme impact en de evolutie die heeft plaatsgevonden in het voetbal. Het is veel dynamischer geworden, veel exclusiviteit wordt gevraagd. Uh, dat is één, hè? dus dan ja. kijk je puur naar het, naar het fysieke. Het andere uh, is het, het, het, het, het raken van de bal uh, is makkelijker als je o-benen hebt en met name de buitenkant voetbal. Ja, Want ja. Als je, als je x-benen hebt, ja, is het toch wat lastiger. En zal je je lichaam op een dusdanige manier aan moeten passen. om in een split, split second uh, de bal buitenkant voet te geven? Ja, ja. Dat, dat is toch wel een voordeel, uh, volgens mij hoor. Ja, maar, maar, maar als ik dit van jou zou horen. en ook van die professor. dan zou ik, als, als, uh, ik zou onmiddellijk de scoutingsploeg opdracht geven. om alleen maar jongens met Oba in uh, te selecteren. Ja, je zou het bijna gaan zeggen. Hè? Dus uh, <laughs> de, dat ga ik hier nou ook meteen doen. Ja. Um, vraag is, en dat, daar ben ik wel ook wel benieuwd naar. Um, um, Krijg je, je krijgt dus meer O-benen naarmate je veel meer sport. Of uh, uh, wordt er sowieso al, uh, is dat een natuurlijk proces. Dat jongens uh, die, die, die zeg maar X-benen hebben, en laten we daar andere extreme voor maar uh, noemen. Dat, uh, dat die sowieso niet aan kunnen haken bij uh, de explosieve o-benen, om het zo te zeggen. Ja. En dat het een natuurlijke proces is dat ze automatisch afvallen ja. de hele nou, dat, gaan, dat gaan we zo nog even aan, uh, aan de professor uh, vragen. Um, ja, uh, Chadli, want hij heeft er dus inderdaad wel last van gekregen... in de zin van dat hij, dat hij, begrijp ik, last van zijn knieën heeft, hè? Ja, ja, van, van één knieën, heb ja. ja. begrepen, ja. Pezen, pezen die me, dus dat zou dan ook hiermee te maken kunnen hebben. Um, we gaan jouw vraag doorspelen aan de professor. Jan, bedankt dat je even aan de telefoon kwam. Dank je wel. Jan van Halst van FC Twente. Ja, meneer Bellemans, even antwoord op de vraag van Van Halst. Uh, als je dus x-benen hebt, dan is het eigenlijk alleen maar nog lastiger om te gaan voetballen misschien. Ja, precies. Uh, meneer Van Halst heeft het volkomen bij het rechte eind. Uh, wanneer je o hebt, dan uh, staat automatisch je, je zwaartepunt boven je steunpunt. En dan is het veel gemakkelijker om met het andere been uh, in eender welke richting te bewegen. Zeker naar de buitenkant toe, dus pas dan met de buitenkant voet, wordt dat een heel stuk gemakkelijker en comfortabeler. Ja. Uh, nou hoor, we, we hebben Chatley even als voorbeeld genomen, natuurlijk, omdat, daar, uh, nou ja, omdat het daar de laatste tijd over gaat. De Twente moet hem een tijdje missen. Hij uh, heeft dus kennelijk last van zijn knieën ook. Heeft dat dan ook daarmee te maken, of ja. is, dat, is dat puur toeval? Nee, nee, nee, absoluut. Uh, O-benen zijn misschien wel goed om te sporten, maar ze zijn zeker niet goed voor de gezondheid van de knie. Het is namelijk zo dat het belangrijk is dat de knie precies in de lijn gelegen is tussen het centrum van het heupgewricht en het centrum van het enkelgewricht. Want dat is de belastingslijn en die belastingslijn moet precies door het centrum van de knie lopen. Op die manier wordt de knie ook evenwichtig en uh, globaal belast. Wanneer die lijn uh, niet door het centrum van de knie loopt, zoals het geval is bij O-benen, dan loopt ze namelijk mediaal van de knie, dan wordt de knie excentrisch belast. En dan krijg je problemen. Uh, in eerste instantie met het kraakbeen en de meniscus. Mm -hmm. Maar later ook met het kapsel, met de banden. En dan kunnen er ook peesontstekingen ontstaan ja, die ja. chronisch kunnen worden. Ja, dus, dus laten we zeggen, tijdens het sporten heb je de, kan je er allerlei voordelen van hebben als voetballer zijnde. Maar je carrière zou er wel eens veel korter door kunnen duren in die end. Ja, maar meestal de secundaire fenomenen die optreden, dus de schade die optreedt, door het o-been en het sporten, die treedt dikwijls pas op tegen het einde van de carrière. Of later zelfs nog. Ja. Uh, het is zelfs goed geweten dat die mensen veel frequenter nood hebben aan een Dus aan nood tot kunstknie, wanneer ze veel ouder zijn. Uh, en dat komt opnieuw omdat de slijtage fel versneld wordt bij een o-been. Ja. Dank u voor dit uh, college uh, o benen zou ik willen zeggen. Johan Bellemont, orthopedisch chirurg uh, in Leuven. Hartelijk dank. Het Radio Dagboek. Deze week met Peter Blok. Die aan het eind van de week een soort première heeft van de ingebeelde zieken van Mouillère. Bij Dus in Utrecht. Dus deze week is het erg druk, traai-aans repeteren. Sinds een half jaar zijn de twee dochters van Peter Blok het huis uit. Dat geeft hem wat meer ruimte om rollen aan te nemen. Zoals die van Johan in de film De Verbouwing. Voordat de opname daarvan begint, komt stylist Sheila bij hem thuis... om hem op te meten, zodat hij strak in het pak op de set kan verschijnen. Uh, een paar dingen alweer? weet ik wel. Een schoenmaat bijvoorbeeld. Kijk, laten we daarmee beginnen. 45. En mijn lengte weet ik ook. 1,90 meter. Lengte. 1,90 um, Even kijken. Dan ga ik... Uh, die, die... Boord schaduwbreedte. De laatste twee decennia zit tussen de mascara en de oogschaduw en de nagellak. Maar ik vind dat heel erg leuk. Ik, ik snap dat ook wel, dat gefrut. En ik vind zelf kleren kopen ook heel leuk. Ik ben een van de weinige mannen geloof ik die dol is op winkelen. Dus ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden. Nu, de laatste tijd heb ik wel zo gedacht: hoe zou dat toch zijn geweest als ik een zoon had gehad? Was ik daar dan mee gaan sporten en abseilen en, en, en kajakken of zo op. Ik heb geen idee. Toen ik kinderen ging krijgen, toen dacht ik wel... Als het, het is gevaarlijk om een jongetje te krijgen, in mijn geval. Omdat ik toch wel bang ben voor een hoop projectie. En bij een meisje ben ik daar meteen vanaf. Ik denk Ja, dat, weet, ja die moet, dat moet maar een beetje zoals het gaat. Dat zien we dan verder wel. Ja, ik was toch bang dat, dat je dan... Uh verwachtingen hebt over... Stel je nou, ik, ik, zou, ik weet zeker dat ik het heel moeilijk had gevonden... als ik een uh, zoon had gehad... die absoluut niet van sporten had gehouden, bijvoorbeeld. Of daar misschien wel van had gehouden... maar er helemaal niks van kon. Nou, dan had ik wel iets moeten doorslikken, hoor, denk ik. 34, dat is de uh, waste. Oh, nee, is nee, nee het 34. En de 33. Yep. Maar, dat, is, maar dat, is, dat, dat vertrouw ik niet zelf, moet ik zeggen. 33 lijkt me erg kort. 33 is te kort, absoluut. Ja, ons gezin heeft, heeft niet aan elkaar gehangen van de conflicten. Die zijn er wel geweest natuurlijk. Maar dat is altijd met, met, met open vizier gegaan. Ik geloof ook, dat zou ik wel eens leuk vinden... om mijn kinderen geïnterviewd te, te horen worden over die opvoeding. Maar ik, ik geloof dat zij het ook wel oké okay vinden hoe dat was. Het was wij zijn best in zekere zin ouderwets in de rolverdeling. Ik ben wel echt een vader en Maria is wel echt een moeder. Maar wij zijn wel los genoeg om ons te realiseren... dat ze een eigen leven hebben. En dat hoe eerder je ze daaraan laat beginnen, hoe beter dat gaat. Als je ze net iets eerder een verantwoordelijkheid geeft... dan ze er zelf om gaan vragen... dan heb je, hebben ze voortdurend het idee dat ze iets krijgen. Dat ze iets mogen. Dat, dat, dat, dat, dat, ze, dat ze voor vol worden aangezien. Dat hebben wij best bewust gedaan, dat soort dingen. En dat, ik, ik vind dat het goed heeft uitgepakt. Peter speelt, uh, als ik het heel goed heb hoor... want het ging allemaal heel flits om, maar je speelt Johan volgens mij. Ja. En Johan is een, uh, een schijnlijk een hele charmante, opwindende, mooie man. Maar ja, zoals dat vaker is bij mooie, opwindende mannen... zit daar natuurlijk altijd een aardertje onder het gras. Het is een hele leuke... Nare, gemene rol eigenlijk uiteindelijk. Nou, dat moet jij gaan doen hè? Ja. Ik dan, hè? <laughs> Als boef. In mooie pakken hoop ik dan maar. Ja, een hele mooie pakken. Wij zeiden een maand geleden of zo tegen elkaar, Maria en ik, van het is eigenlijk, nou wonen we eigenlijk gewoon weer samen, maar dan zonder de kinderen. Het is eerder zoals helemaal vroeger dan, dan het, hoe het de laatste twintig jaar was. Ons gedeelde leven had heel erg veel met de kinderen te maken dat is weg, dus ons gedeelde leven nu moeten we een, opnieuw uh, een beetje uitvinden. zeg maar. En dat, daar zijn we mee bezig. Dat, is, uh, dat, ja, dat gaat heel goed, hoor. <laughs> maar dat, ja, we kunnen dus ineens zomaar een paar dagen weggaan... of uh, denken, ah, we gaan helemaal niet koken, kom, we gaan daar eten. En dat, en dat moeten we een beetje aan wennen, hoe dat loopt. Je moet ook oppassen dat je niet denkt... ik heb helemaal geen uh, uh, verantwoordelijkheden thuis... Ik kan dat doen, dat doen, dat doen. En dat je dan alleen nog maar weg bent. En dan denk je, ja, wacht even, nou, nou, uh, nou gaat de lading wel heel erg schuiven. Dan moeten we elkaar wel weer even opzoeken. Nou ja Als we met z'n vieren ergens zitten, denk ik volgens mij, deugt dit wel wat hier zit. Deze vier mensen, die doen een paar dingen in ieder geval heel goed. Morgen hoort u hoe Peter Blok de première van het toneelstuk... De Ingebeelde zieke heeft beleefd, want die is vanavond namelijk. Radiodagboek kunt u terugluisteren via lunch.ncv.nl. Slash radiodagboek en het wordt deze week gemaakt door Pieter Willemsen. Stelling is meteen in stand.nl. De Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. En we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Nu eerst is hier Trudy Vendrich. Radio 1, het NOS-journaal.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 Radko Mladic is in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag geopereerd aan een liesbreuk. De oud-commandant van de Bosnische Serviërs, die van oorlogsmisdaden wordt verdacht, werd gisteren opgenomen. Mladic is inmiddels weer terug in de Scheveningsgevangenis. En paus Benedictus is aangekomen in Madrid. Hij werd verwelkomd door koning Juan Carlos en koningin Sofia. De pauze is in Madrid voor de wereldjongere dagen... waar een half miljoen mensen zich voor hebben aangemeld. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal en Maarsbergen, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV stand.nl Jurgen van den Berg. Premier Mark Rutte overleefde gisteren in de Tweede Kamer... een motie van afkeuring van de SP. Rutte erkende dat hij onhandig is geweest. Maar de premier ontkende dat daar kwaade opzet achter zit. Hij werd door de oppositie flink onder vuur genomen. Communiceer vooral ook eerlijk. Dus geef geen verkeerde voorstelling van zaken. Vertel niet de helft van die waarheid, vertel de hele waarheid. Daar gaat het om. Dus die som is, is uiterst onhandig, dat nou, heb ik al een aantal keren uh, gezegd... maar daar zitten geen kwaaie bedoelingen achter. En Dit is voor de SP-fractie onacceptabel. Emiel Roemer van de SP, die hoorde u als laatste. De SP nam geen genoegen dus met excuses van Rutte... en uh, diende een motie van afkeuring in. Maar de Kamer verwierp die. Had de Tweede Kamer-premier Rutte harder moeten aanpakken... of heeft hij voldoende excuses gemaakt? We gaan over doorpraten met Ronald Plasterk... de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Dag meneer Plasterk, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen ze. 106 plus 109 is 214. Dat is <laughs> bijna goed. Dat, <laughs> voor het kabinet is dat goed. <laughs> ja. uh, ik heb uh, na gisteren weer het volste vertrouwen in Mark Rutte. Uh, nou, dat is wel heel mooi. Ja woord. of nee, hè? Uh, uh, nee. Oh. Het is mij nu volkomen duidelijk... wat de steun aan Griekenland voor Nederland betekent... Ja, oké. Okay. Dan de stelling. Uh, we komen zometeen nog wel even op die keuzes terug. De Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. We zijn uh, van u als luisteraar natuurlijk ook benieuwd wat u daarvan vindt, eens of oneens. Dat kunt u sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars geldt, uh, als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Um, meneer Plasterk, de Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Eens of ja, eens. Uh, nee, want ik zit in die Tweede Kamer. Als we het harder hadden moeten doen, hadden we dat gisteren moeten doen. Uh, we hebben hem heel hard aangepakt. Maar kijk, als de als luisteraars dadelijk vinden dat het nog harder had gemoeten... dan beschouwt het ook wel als ondersteuning. Want uh, wij hebben hem uh, naar, uh, naar de Tweede Kamer gehaald tijdens het uh, recess, Omdat we vonden dat die zaak niet klopte. Um, dus dus um, dat geeft al aan dat we vinden dat, dat het echt niet goed is gedaan. Nee. Maar goed, toen toe kwam de SP met die motie, motie van afkeuring. Uh, die hebt u niet gesteund? Nee, kijk, ik vind het, we hoorden het net ook weer opnieuw in dat, dat citaatje van Rutte. Ik vind het kinderachtig dat de minister-president niet gewoon toegeeft... dat hij die avond um, datgene waar hij zijn handtekening voor gezet heeft... dat hij dat, dat, hij dat fout heeft weergegeven. En, en, uh, maar goed, en, dus hij maakt dan een heleboel excuses. Maar eigenlijk net niet daarvoor... En dan zegt hij alleen maar voor de verwarring. Alsof de kaboutertjes die verwarring hebben laten ontstaan. Um, maar goed, en, uh, ja, moet je dan een motie van, van afkeuring of wantrouwen gaan doen... dan denk ik, dit kabinet doet zoveel andere dingen waar ik het niet mee eens ben. Met de sociale werkplaatsen, met het onderwijs. En met, nou, noem het allemaal op. Met de zorg. Nou, ja, reden te meer misschien juist om daar dan ja, wat aan dan, in te gaan. Dan moet je dit grote wapen wat je hebt, moet je dat nou gaan inzetten... omdat hij op een avond um, iets, iets, iets doms heeft gezegd... en dat niet helemaal, 100% wil, wil terugnemen. Nou ja, of... Of, zoals Roemer gisteravond volgens mij op tv zei... hij schrok er volgens mij zelf een beetje van toen hij het zei... maar dat hij gewoon heeft gelogen, Rutte. Nou, kijk, dat we, hebben na de hand, we hebben nu het complete plaatje. Ik zei ook net ja op het antwoord op de vraag... hebben we nu het complete plaatje in beeld? We hebben daarvoor overigens ook een hele middag... met de ambtelijke top van Financiën zitten praten. Dus ik heb dat nu al in beeld. Um, kijk, Rutte heeft ook gezegd... Dat, hij zegt dan dat hij het ongelukkig heeft weergegeven... Nou, hij weigert te zeggen dat het fout was. Nou ja, vooruit. Um, hij zegt dat het was geen kwaaie opzet... Uh, ja, dat vind ik, da, da, daar gaat het mij ook niet om. Dat moest er nog eens bij komen. Dat, dat, ik verdenk er ook niet van dat hij die, dat die een, een leugenaar is, hoor. Uh, ik denk wel, maar dat is gisteren ook heel helder geworden... dat er een patroon in zit, voortdurend bij, bij de regering... om te proberen dat pakket wat, wat nodig is om de euro te redden... om dat kleiner voor te doen dan het is. En dat heeft te maken met de gedoogpartner? Ja, misschien zelfs met de eigen kiezers van de VVD... Dat, die dat allemaal maar heel matig vinden. Uh, maar zeker ook met, met de PVV... En dat is, vind ik echt een foute keuze van het kabinet. En ik hoop dat ze daar nu de boodschap hebben doorgekregen. Van als je... Um wil doorgaan met het steunen van de euro. En het kabinet wil dat en de Partij van de Arbeid... vindt dat ook heel belangrijk, steunt dat ook. Um, kom er dan wel eerlijk voor uit. Zeg dan hmm. tegen de Nederlandse burgers... het is echt in ons eigen belang dat dat gebeurt. Maar het keert zich nu ook een beetje tegen u als PvdA. Want de SP zegt nu van ja, de PvdA gebruikt in de aanloop ferme uh, woorden... maar uiteindelijk uh, gaan ze niet over tot handelen... omdat u dus die motie van hun niet hebt gesteund. Vergeet overigens daarbij niet dat de SP... voortdurend moties van de PVV steunt. Die zegt geen cent meer naar Griekenland. Ja. Dus die hebben ook politiek echt een andere positie. Die willen gewoon niet dat we die euro steunen. Um, Um, dus dat, dat, ja, dat kun je vinden. En nogmaals, de PVV vindt dat ook. Um, dus, dus men vindt elkaar daar dan kennelijk in. Maar dat is niet onze positie. Wij denken dat er een groot belang voor de, voor de spaarders en de burgers... en de jeugd en de ouderen in Nederland mee is... Dat, die euro, um, dat er geen crisis in de eurozone ontstaat. Ja. ja, voorlopig SP en PVV spinnen er wel garen bij. Want als je die peilingen ziet, die, die, die stijgen alleen maar. En het lijkt alsof half Nederland ineens niks meer in dat uh, steunen ja. van Griekenland zit. En dat, dat, ja, dat, dat wreekt zich tegen u, zou ik maar zeggen. Ja, ja maar des te meer reden ook dat ik ook wel een beetje pissig werd om dat onparlementaire woord met te gebruiken. Omdat ik voortdurend het beeld had kreeg dat, dat, dat Rutte deed alsof hij er niet bij hoorde. Dus er is hem gisteren vanuit de Kamer ook op het hart gedrukt. Um, ga nou, wees een kerel, ga staan voor dat pakket. Ook als dat in je eigen achterban misschien niet zo populair is. Verdedig dat als regering. Je wil zo nodig minister-president zijn, dan, dan, dan moet je dat ook doen. Um, en, en dan zijn wij opbouwend vanuit de oppositie, om te kijken wat er in het land is. Maar hebt u niet het gevoel dat uh, het kabinet, Rutte misschien voorop... Uh, u, de oppositie, want dat geldt voor GroenLinks ook... en voor D66 en voor de PvdA, de kastanjes uit het vuur laat halen? Nou ja, daarom, daarom hebben we er nu ook een heel groot uitroepteken achter gezet dat, dat hij die neiging kennelijk had. En dat we daarvoor passen, we hebben we hem ook terug laten komen naar de Kamer. Gezegd. Je moet vanaf nu, u moet vanaf nu, meneer minister de minister-president, gewoon volledig gaan staan voor de voorstellen die u zelf doet. Want dat kunt u inderdaad, dat is precies de uitdrukking die ik ook gebruikt heb. Je kunt niet de kastanjes uit het vuur laten halen door de oppositie. Hmm. Zo zijn we niet getrouwd. Net bij de keuzes vond ik toch wel opvallend. Ik, ik drong er een beetje op aan dat u ja of nee moest zeggen. Ja. Dus mag het wat mij betreft nu een beetje motiveren. Maar u zei wel nee op de vraag: uh, ik heb na gisteren weer het volste vertrouwen in Mark Rutte. Nou ja, kijk, je hebt, dat is natuurlijk het woordje het volste. Kijk, als je, als je geen vertrouwen meer hebt, dan moet je een emotie van wantrouwen steunen. Maar het volste vertrouwen vind ik nou ook alweer. Hij heeft, het heeft gisteren en de afgelopen weken heeft dat heeft vertrouwen een deuk gekregen. En nou, als hij nu belooft zijn leven te beteren en voortaan echt uh, totaal open en eerlijk en volledig uh, over de, die steunpakketten te, te praten. Dan, dan, heb ik er, dan, dan geef ik met het vertrouwen om dat te gaan doen. Ja. Maar hij heeft wel wat te bewijzen. Want uw partijleider Job Cohen die zei in het debat... het vertrouwen dat uh, juist zo nodig is in deze crisis... Uh, is bij het optreden van het kabinet in de afgelopen maanden niet echt gediend. Nou ja, en daarmee ben ik ook consistent. Als ik zeg dat het volste vertrouwen, dat ik nou, daar heb ik dan... omdat hij me voor een ja-nee keuze uh, stelt, mm -hmm. heb ik dan nee op gezegd, Omdat ik inderdaad denk dat het wel een deuk heeft opgelopen. Ja. Um... Over Rutte, want er wordt gereageerd... ook bij onze site natuurlijk, die, die stelling staat erop. En, en mensen zeggen van ja, hij, hij komt er altijd maar mee weg... door uh, ja, een grapje te maken... en uh, ja. een beetje te lachen. en nou ja goed die, die, die, die presentatie van hem is ook, is ook verfrissend natuurlijk... als we kijken wat we de afgelopen jaren zo een beetje hebben gezien. Uh, maar komt hij daar niet te veel mee weg af en toe? Ja, en gisteren zag je dat ook. Hij wist zelfs dat voorstel van Merkel en Sarkozy... van een Europese regering... nou, dat is me nogal wat... wist hij ter plekke uh, terug te praten tot iets... wat eigenlijk helemaal niks voorstelde. Dus... Uh, hij is een soort, uh, Hans Klok is er niks bij, hij is een illusionist. Dus, en het was heel interessant, als je de hele dag dichtbij zit... dan is hij een soort goochelaar die zegt, kijk maar bij mijn handen... ik stop niks in mijn mouwen. En die dus ter plekke iets helemaal weg weet te praten. Dat is een gave, maar als je er een keer op gaat letten... Dan denk je, ja, maar gebruik spiegels en luikjes, weet je. Dan ga je op de truc letten. En dan, dan op een gegeven moment gaat dat ook al storen. En dan denk je, ga er nou gewoon voor staan. Maar goed, u, u hebt hem dat als oppositie uh, nog eens een keer goed voor de voeten gegooid. Van let op wat je aan het doen bent. Uh, je probeert nu je gedoogpartner te pleasen. Maar uh, daar, daar kom je in ieder geval uh, in uh -huh. Europa niet verder mee. Uh, wij letten op. Uh, maar, en denkt u, dat, u dat, dat dan de komende tijd uh, duidelijker gaat zeggen? wat dan krijgt hij daar toch last mee met zijn partner. Ja, maar het is ook in partner? Ja, maar goed, dat is dan natuurlijk ook zijn probleem. Ik vind het ook een, een idiote constructie dat je op het grootste probleem van deze tijd, wat dat is deze eurocrisis, een regering hebt zitten die gebaseerd is op een coalitie die het er niet over eens is. Dus, dus minister De Jager gaat naar Brussel om daar te onderhandelen. Dat doet hij omdat hij in die positie is gebracht door de PVV. En de PVV zegt voortdurend dat hij het landsbelang daar kwanselt En voor miljarden het geld van de belastingbetaler weggooit. Mm. Ja, dat is natuurlijk een, een malotige situatie. Uh, het is allemaal al helemaal een beetje hogere politiek, alles met alles. Want uh, nou ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, de PvdA die, die doet hier nu in mee. Want je weet nooit wat er allemaal nog gaat gebeuren. Er komen misschien wel uh, over een tijdje weer verkiezingen aan. Ja, dan, dan moeten we weer met Rutte onderhandelen misschien. Nee, maar dat is niet de reden. Wij doen hierin mee, omdat wij echt denken dat het uh, Nederlandse belang... Nederland is een open land, is een land met een open economie... Um, en we hebben er dus heel veel belang bij dat het in Europa goed gaat. Ook een heel groot deel van onze export gaat naar, naar Europa, ook naar Zuid-Europa. En dus als daar de boel instort, dan hebben we niet alleen dat we die miljarden kwijt zijn... die in Griekenland misschien zijn geïnvesteerd. Maar dan is ook voor de Nederlandse burgers is de schade heel groot. Kunt u dat eigenlijk naar uw achterban nog wel verdedigen? Want die denken zo langzamerhand toch ook van, uh, ja, er gaat een hele hoop geld heen. Dat kabinet dat uh, steunt deels op, op onze instemming, PvdA dus. Kunt u dat uitleggen nog aan de achterban? Kijk, het kabinet steunt niet op onze instemming natuurlijk. Ja, als het aan ons lag, staat het kabinet er niet. Maar ja, op dit is, punt wel kennelijk. Op dit punt is gewoon dit onze opvatting, zoals ik hem net heb gegeven. Die is niet, ook bij onze achterban niet altijd populair. Die verdedigen we wel, omdat, we, omdat ik ben er ook oprecht van overtuigd... dat het echt heel slecht zou zijn voor de Nederlandse burgers... wanneer er een grote crisis in de eurozone zou komen. Maar het minste wat je dan mag verwachten, dat is dat het kabinet dat hij dat in ieder geval ten volle verdedigt. En in, dus niet voortdurend halve plaatjes schildert. voortdurend en We hebben het toch gehoord, eerst was het van... ja, het is alleen maar een lening aan Griekenland. We krijgen het allemaal weer terug met rente, zei Jan Kees de Jager dan nog bij. Dat is gewoon niet waar. En toen was het een steunpakket was 440 miljard en toen werd het 750. En dan wordt het weer geloven. Dus daar worden mensen heel erg cynisch van. En ik hoop dus dat de hoofdboodschap deze week aan het kabinet was. Ga nou gewoon staan, geef het hele verhaal. Europa keek ook mee, ongetwijfeld. Hoewel, sommige landen hebben ook genoeg problemen zelf aan hun hoofd. Maar toch, heeft, heeft, levert dit nog schade op wat er nu gebeurd is in Nederland? Nou, ik weet niet of u, uiteindelijk gaat het toch om het standpunt wat je inneemt. En ik denk dat, dat de juiste Rutte twee gezichten heeft. Dus dat hij met, met, met Merkel en Sarkozy vrolijk mee uh, babbelt over wat er moet gebeuren. En dan komt hij weer in Nederland en dan, dan, geeft hij, dan gaf hij in ieder geval niet het volledige beeld daarvan. Ja, daar moet hij nu mee ophouden. Hmm. Uh, heeft hij gegokt en, en een beetje zijn over speelt? Nou, dit was, vond ik wel voor het eerst dat je echt in het parlement met de schijnwerpers erop kon zien dat dat, dat uh, ja, dat is van ja, het is leuk dat je een great communicator bent en dat je iedereen te vriend uh, uh, weet te houden, maar er zijn gewoon grenzen aan. Ja. Uh, ook wel misschien een beetje naïef, want ik wil zomaar even een paar miljard... ja, paar, vijftig miljard ver verdoezelen, dat, uh, dat, dat, dat zal uiteindelijk toch een keer uitkomen, lijkt me. Ja, dat is dus ook gebeurd. En, uh, maar goed, dan is het ook wel weer... het is knap, omdat je zoveel excuses maakt dan hebben mensen in het land. ze denken, nou, nu is het alweer genoeg, ga er nou maar over op. Uh, en dan, dan zitten wij er veel, veel beter in en veel dichter bovenop... en zeggen, ja, maar wacht even, hè? waarvoor maak je die nou precies... He, maar dat heeft hij dan toch wel weer uh, ja, behendig gedaan. Hoe gaat dit nu eigenlijk verder? Nog even het laatste vraagje voordat we naar onze belles gaan. Want ik geloof dat in september wordt er weer over gesproken, toch? In september krijgen we het complete uitgewerkte Griekse steunpakket. En dan, dat is ook het moment dat het parlement definitief moet zeggen ja of nee tegen dat pakket. En, en kan dat dan nog een lastig verhaal worden voor het kabinet? Nou, ik, ik, ik denk... Kijk, nogmaals, laat ik gewoon spreken voor wat, wat de Partij van de Arbeid ervan vindt. Wij denken dat er zo'n groot Nederlands belang meegediend is... dat er in principe moet gebeuren wat er moet gebeuren... om te voorkomen dat, dat er een diepe depressie ontstaat... en dat die hele euro instort. Ja, goed. Nou, uh, september, dat is het nog niet, dus daar wachten we dan even op. Eerst maar eens even nu naar de stand van zaken, na de dag, de dag eigenlijk na het debat. Um, en de stelling is, de Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Uh, luistert u mee, meneer Plasterk, met de reacties, ja. dan kom ik graag zo meteen bij u terug. Um, voorlopig is er door ruim 1300 mensen gestemd. 52% is het eens met de stelling, 48% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Niels van Dorsen. Niels. Ik ben... Ja, ik ben het inderdaad oneens met de stelling, met, uh, met de minderheid begrijp ik hier, 48 procent. Ja. Ik vind uh, het gaat te weinig over de inhoud. Hij heeft een fout gemaakt. Ik, heb ook, ik dacht dat er iemand van PvdA was gezegd, hij moet voortaan maar meteen de waarheid zeggen. Daarmee impliceer je dat hij bewust heeft gelogen. Dat vind ik, denk ik in dit geval veel te ver gaan. Hij heeft zijn uh, excuses gemaakt. Het is een, uh, nou, laten we zeggen, een beetje dom, hè? om het zo maar even populair te zeggen... Maar ik vind het, uh, als ik zie hoeveel tijd er aan wordt besteed... om hem nog een keer zijn excuses te laten maken... en om alles nog eens een keer weer voor het voetlicht te brengen... Jongens ga ik gewoon verder met de orde van de dag... en probeer uh, de problemen op te lossen... en niet uh, ja, hier te lang mee bezig te zijn. Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, uh, problemen oplossen... ik denk dat iedereen het daarmee eens is... maar nu zijn er juist problemen gecreëerd... die, die, die in eerste instantie al opgelost hadden kunnen worden... als hij gewoon heel duidelijk was geweest. Ja, maar goed, kijk, die duidelijkheid is in de tussentijd... Uh, voor zover ik weet, uh, wel geschapen en hij heeft zijn excuses gemaakt voor de onduidelijkheid. Ja. En dan zeg ik, zeg, jongens, ga zo snel mogelijk verder met de juiste cijfers... Ja. en uh, laat uh, Mark Rutte zorgen dat hij niet nog een keer zoiets uh, ja, doms nee. doet. Nee. En uh, laten we verder gaan waar het echt om gaat. Oké, okay, dank je voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met van der Heuvel. Ja, hoor. Ik vind dat uh, ze hem wel harder aan, moet, mogen aanpakken... want ik moet eigenlijk een beetje constateren dat meneer Rutte... Uh, en meneer De Jager in groep 8 de cito rekenen niet zo best hebben gemaakt. Ja, ik zag een ja. onafvolgbare berekening van De Jager. Ik heb het idee dat hij nog allemaal wel weet hoe die cijfers zitten maar hoe hij dat dan volgens nou, uit moet, daar moet leggen. Heeft, daar heeft hij volgens mij ook twee keer over moeten doen. Ja, ja. En meneer Rutte had wel een team voor misleiding. Ja, u, u gelooft er niet zo in. En denkt u dat hij nou wel op, uh, uh, beter oppast de komende tijd? Ja, uh, dat, uh, dat is wel te hopen. Want uh, om alles uh, met een grijns op je snuit... Uh, weg te wijven, dat vind ik een beetje, uh, nou ja, echt misleiding. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met man in Rotterdam. Goedemiddag. Uh, ik vind dat uh, Rutte voldoende is aangepakt. Hij heeft zijn excuses aangebeld en dat is heel wat. En die motie, die is gesteund alleen door de SP en de Dierenpartij. Mm -hmm. Die hebben samen zeggen en schrijven 17 zetels. En nou komt meneer Dumors weer met... Uh, ja, maar hij had hem uh, harder aan moeten pakken. Duw Mos, wat heeft hij hiermee te maken? Uh, nou, omdat u die stelling weer... Ja. Oh, ik snap ja, het. U denkt kijk, dat ik Frank Mos ben, maar dat is dus helaas niet zo. Uh, nee, sorry. Nee. Dus uh, laten we die vooral niet de schuld geven? Nee, nee. nee. Uh, nou ja, goed. In ieder geval uh, ja. laten we zeggen Stand NL. Die komt weer met die stelling. Ja. en Laten we het nu over ophouden. En, uh, en uh, verder gaan ja. met, uh, uh, met de dingen die belangrijk zijn. Okay. Kijk, het is een ontzettend ingewikkelde materie, uh, die cijfers... Uh, en volgens mij heeft Jan Kees de Jager het uh, goed uitgelegd. Maar omdat het mij... zo ingewikkeld is, geven we juist de mensen ook, u uh, en, en al die andere bellers, geven de juiste kans om ook even er iets over te zeggen. Dat is, dat is de reden waarom we het toch weer even centraal stellen vandaag. Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Hallo, met wie? Hallo, met Jubila met Katwijk. Dag. Uh, ik vind wel dat ze een harder, uh, harder hadden moeten pakken. Uh, ik vind het zo'n belangrijke zaak dat. Uh, ...dat hij hier te makkelijk mee wegkomt. Hij zegt dat het niet zijn bedoeling is. Daarmee uh, laat hij wel duidelijk zien dat hij, niet, uh, dat hij het zo niet bedoeld heeft. Maar ik krijg wel de indruk dat hij uh, de verhalen zo vertelt... ...en dat hebben jullie in de uitzending net ook al gezegd... ...dat hij het zo brengt dat het allemaal heel erg meevalt. En het gaat om zeer belangrijke zaken. Het gaat zelfs om... Ja, de, de, ook de steun voor de euro. En uh, ik denk zelfs dat hij hier op sommige vakken... tegenover te kunnen, het tel ja. wil niet eerlijk zijn. Maar goed, dan, gaat, dan dient de SP... want die, die is het dus daar niet mee eens. Die is sowieso niet eens met het hele Europa-beleid uh, van, van het kabinet. Uh, die dient een, een motie in. En die wordt dan alleen maar gesteund door de Partij van de Dieren. Terwijl die andere oppositiepartijen toch ook wel kritiek hadden in de, in de aanloop. Nou, dat vind ik ook. En uh, ik, ik ben zelf voorstander van de euro. Maar ik vind wel dat, uh, dat, die, dat ze meer steun hadden kunnen krijgen, de SP. Want ik vind... Ik vind dit, er zijn zoveel bezuinigingsmaatregelen gemaakt waar niet aan getorgeld wordt. Maar zo, maar, ja, waar geen enkele mogelijkheid voor discussie is. En hier wordt het afgedaan van ja, sorry, het is niet mijn bedoeling. Ik heb hmm. het zo niet, niet bedoeld. Nee. Ik loop me maar op mijn, uh, op mijn mooie ogen. Ja, Dank u wel voor het bellen. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Aardem, Harlem. <coughs> Hallo. Ja, ik, ik dacht hij hoest even en dan gaat ik, komt hij komt met zijn antwoord. Maar, uh, nou, ik ben oneens met de stelling. Ah. Uh, ik, denk, ik vind ook dat de kritiek van de oppositie, vind ik nog een hypocriete kant... want er is natuurlijk een, to, een, een toneelstukje wat daar is opgevoerd. Dat, of niet, dat weet, dat weet je natuurlijk niet helemaal. Misschien kan het zijn dat de ambtenaren uh, Rutte dit geadviseerd hebben als beste optie. En Rutte die spaart dus een ambtenaar en zegt van... Nou, die heeft natuurlijk niet helemaal begrepen hoe het in elkaar zat. Ofwel... Ja, maar denkt u maar niet dat die ambtenaren het juist wel hadden begrepen? Ja, wel, natuurlijk wel. Ja. Maar, waar het om ga, maar waar het om gaat is dat er helemaal niks besloten is. Dat is het punt. Dus wat moet je nou eigenlijk dan zeggen? Ja, dus u en, zegt eigenlijk van er is nu een heel lang gepraat en, en wat is nou. Er... Ik vind het ook, als ik dat mag zeggen, ik vind het een, een hele slechte stelling namen van, van, van jullie, van de media, hmm. om, dit, om dit door te drukken, door te zetten. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Waarom zou, je niet, waarom zou je niet zeggen van waarom is. Uh, de, de, waarom is DSP tegen de terugkeer van de gulden? Ja. Of waarom wil hij de, ja. wil hij de gulden terugkeren? Wat ja, de nadelen zijn daarvan? Dat ja. is een veel slimmere... Ja. Maar dat, we slimmere, ook, dat slimmere, hebben we ook wel eens een keer gedaan. Kijk maar in ons archief, dat, dat soort stellingen nou, hebben we ook ja, wel eens gehad. Dat, het, okay. het gaat er nu even om, kijk een, een, een premier met name lijkt me... die moet toch de waarheid spreken als hij tegen ons, tegen het volk praat... en, en zeker ook uh, uh, op het podium hij waar dat moet de in de Tweede Kamer. De hij heeft alleen wat anders gezegd. Hij heeft over een ander tijdstip gesproken. Hij heeft over langere termijn heeft hij gesproken, niet over ja. kortere termijn. Nou nee. nee, goed, daar, daar gaat dus de hele discussie over. Dus dat het helemaal ja. onzin is, dat, dat ben ik niet helemaal met u eens, eerlijk gezegd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Wilty Fres. Dag. Hallo. Zeg maar. Hoi, uh, ik ben het hartstikke eens met jullie stelling en uh, ik denk ook uh, dat, ook ik was verbaasd dat uh, D66 en Partij van de Arbeid de motie van de SP niet hebben gesteund en ik denk dat ze zeg maar proberen te voorkomen om hun ruiten voor de toekomst in te gooien en dat is een politiek standpunt, maar dat doet geen recht aan de situatie. En ik denk dat het heel nadrukkelijk duidelijk moet zijn aan meneer Rutte dat die hiermee ophoudt. Het is natuurlijk een aardige vent. Iedereen vindt hem leuk en charmant. Maar je kan niet overal in meedraaien. En dat vind ik. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, mijn Frans. Frans. Ja, ik hoorde in het begin van de uitzending een meneer zeggen dat... Uh... De Partij van de Arbeid Rutte een leuke naam, Maar ik zou zeggen, meneer Plaatsterk. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, ho, ho, Voordat we weer allemaal dingen na gaan toeteren, dat was gisteravond op televisie. Het was uh, Emiel Roemer die die vraag voorgelegd kreeg uh, van uh, Knevelen van de Brink. En uh, die is van de SP, als ik me niet vergis. Oké, okay, maar in ieder geval, uh, als het over leuke naast gaat, dan kan in ieder geval de Partij van de Arbeid ook nog wel een, uh, een dossier open trekken. dat ja. zijn leuke naast van. Van begin af aan al. Okay. Maar goed, die hebben dat dus niet gezegd. Dus uh, ik begrijp het verband niet even. We gaan naar de laatste, Stan.nl. Goedemiddag, u bent die laatste. Zeg het maar. Met ootjes. Um, ik denk dat één ding uh, onderbelicht blijft. Ik ben het uh, ermee eens dat... Uh, Rutte wat stevig aangepakt zou moeten worden. Maar met name de Partij van de Arbeid en D66... hebben hier zelf voordeel bij... want er blijft steeds maar onderbelicht dat zij constant maar meegaan. Ze ja. zijn oppositie en zouden dus gewoon kunnen zeggen... Ja. Dit is niet goed. Dat gaan we nog een keer voorleggen aan Ronald Plassak. Dank dat u hebt gebeld, eh, want die heeft meegeluisterd naar de reacties. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja, meneer Plassak, laten we met die laatste vraag nog even doorgaan. Nou, ik heb het u ook eigenlijk net al een beetje gevraagd. He, uh, er ligt dan een kans voor open doel om het kabinet het lastig te maken... en u gaat mee. Kijk, we maken het kabinet het lastig op alle punten waar we vinden dat ze fout bezig zijn. Dus ze zijn asociaal bezig, ze bezuinigen op de verkeerde dingen... terwijl ze andere dingen ongemoeid laten waar best wat te halen zou zijn. En daar zijn we heel kritisch op en daar komen we ook met alternatieve voorstellen. Binnenkort ook bij de, bij de miljoenennota weer komen we met een tegenbegroting... Um, maar op het punt van het steunen van de euro... ja, daar, daar vinden wij ook dat dat moet gebeuren. Dus onze kritiek op het kabinet is niet dat ze dat doen... is dat ze er onvoldoende voor durven te gaan staan. U wilt niet per se, zeg maar, in de oude traditie oppositie voeren... dus overal tegen zijn wat het kabinet doet? Het gaat ons uiteindelijk om het landsbelang. En we gaan geen spelletje spelen, want onderschat dat niet. Als Nederland, het Nederland is een groot land, ook in de eurozone... als wij hier op de rem gaan staan, dat steunpakket dat komt er niet... en het vertrouwen in de markten zakt weg... Dan, dan kan het echt tot grote brokken leiden waar de Nederlandse burgers schade van ondervinden. En daar, daar moet je als verantwoordelijk politicus rekening mee houden. Nou, nou bent u politicus en, en gisteren zaten daar allemaal politici bij elkaar. Dus iedereen heeft toch ook allemaal, uh, weer, weer, ja, ja, kijkt ook alweer verder misschien dan zijn neus lang is. Mm -hmm. Denkt u nou dat, dat u bij het kabinet wat meer potjes kan breken op andere onderwerpen die, die u nog graag wil binnenhalen als oppositie zijnde? Nou, kijk, het is in de parlementaire verhoudingen zo... Dat, dat de potjes moeten gebroken worden omgekeerd. Het, is natuurlijk de, de, de, het kabinet moet vertrouwen houden van de, van de Tweede Kamer, niet andersom. Um, en uh, ja, wij hebben gisteren, vind ik, een, het kabinet Rutte... Uh, maar ook de jager echt terecht gewezen over het feit... dat er nog voor de top, nog na de top uh, helderheid is verschaft... over de omvang van het steunpakket. Nee. En, en de, wat Ik vond net uit al die reacties wel interessant... een uh, meneer die zei, ja, misschien wisten de ambtenaren het wel... en hij heeft daar alleen maar geprobeerd zijn ambtenaren uh, te verdedigen. Uh -huh. um, en dat, dat snap ik wel, maar dan heb, heb ik gisteren in het debat ook gezegd... Uh, de oud-minister Donner, de vader van de huidige, die heeft ooit gezegd... de ministeriële verantwoordelijkheid is de zweepslag van de ambtelijke dienst. En daarmee bedoelt hij, ambtenaren moeten altijd weten... dat wanneer zij hun minister het veld insturen met een incompleet verhaal dat die dus de, de slagen daarvoor zal krijgen in het parlement. Want anders is er geen enkele manier waarop je in een democratie grip kan krijgen op de informatiestromen vanuit het ambtelijk apparaat. Dus is het verantwoordelijkheid ook van de minister of van de premier in dit geval om te zorgen dat die ambtenaren de juiste stukken ja, aan hem leveren. Het dat hij weet mij niet waar hij het over heeft of de minister-president het voorlast van een papiertje waarop het verkeerd stond en of hij dat zelf geschreven had of iemand anders, dat doet er niet toe. Hij is verantwoordelijk dat, ja. dat de Nederlandse bevolking en het parlement een correct plaatje krijgen. Ja. Nog even over, dat, over dat, zeg maar de hogere politiek nog even uh, u, u denkt dus niet dat uh, bij een volgend punt, waar, waar u graag, eh, laten we zeggen, de, de, de, de punten voor wil, wil binnenhalen, dat u, dan, dat u dat makkelijker bij het kabinet geregeld krijgt door nu het kabinet te steunen. Nou ja, ik vind dat het kabinet zich wel moet realiseren dat het een, een, een, ten eerste natuurlijk Rutte wilde, deze, deze coalitie. Bedoel, het is nou helemaal gebeurd, maar dat blijft een, een hele slechte manier om het land door zo'n crisis te koersen. Uh, wij wij uh, nemen altijd de standpunt in waarvan we vinden dat ze in het landsbelang zijn. Maar het is natuurlijk inderdaad heel erg triest, dat wanneer er dan vervolgens aan sociale dingen gebeuren met de sociale werkplaatsen, met het patiëntgebonden budget... Um, dat je dan erop staat van ja, we hebben nu eenmaal 76 zetels... en we hoeven niet naar de oppositie te luisteren. Als het goed is, zou, zou Rutte op dat punt is wat, uh, ook eens wat meer... naar de uh, verstandige geluiden uit de oppositie moeten luisteren. Goed. Uh, nou goed, hij heeft voor dit uh, zijn excuses meerdere keren aangeboden. Uh, en u zei het al, daarmee is het ook uh, wel af. En uh, ik, ik had ook het idee dat de luisteraars dat ook wel vonden. Uh, hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stom.nl. Ja. Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Want uh, ja, die stelling hadden we toch gewoon bedacht. En er is op gereageerd, dus dat geeft toch wel aan dat het hier en daar wel leeft. Zo gek ook weer niet gekozen. Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Ruim 1400 mensen gestemd, 52% eens, 48% oneens. Ligt ook heel dicht bij elkaar, dus U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Snel naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ik noem je daar één, de vader van Laura Dekker. Die komt bij ons langs, terwijl zijn dochter aan het zeilen is. Ja, ja, oh, ja inderdaad, Daar hebben we tijd niks van gehoord. Hoe zou het met haar zijn? Uh, ik neem aan dat je dat gaat vragen zometeen. Uh, na tweeën, dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV.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 Dit is Radio 1.